12 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag Sirius naar de stembus voor omstreden referendum. Benzinedieven gepakt na wilde achtervolging en anti-Putin-protest in Moskou. Het weer, vooral in de kustgebieden veel zon. Het is 7 graden aan zee tot 10 in het binnenland. Morgen bewolkt met af en toe wat regen. Het wordt dan gemiddeld 9 graden. De dagen daarna overwegend droog en zacht voor de tijd van het jaar. De toestand in Syrië verslechtert met de dag. De afgelopen weken waren onder meer in de stad Homs... zware gevechten tussen het regeringsleger van president Assad en opstandelingen. Volgens waarnemers kwamen er gisteren 90 mensen om het leven. En ook nu is het onrustig, juist op de dag... dat de Syriërs hun stem kunnen uitbrengen over een nieuwe grondwet. Bertus Hendricks, Midden-Oosten-deskundige... verbonden aan instituut Klingendaal. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, vandaag dus een referendum over een nieuwe grondwet. Om wat voor wijzigingen gaat het?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 Het is een maatregel niet met terugwerkende kracht. Dus Assad zou theoretisch eh, nog 14 eh, jaar aan de macht kunnen blijven. Hij zit er al 11 jaar, dus hij zou zijn zo 25 jaar kunnen volmaken. Is dat ook een van de redenen? Theore re ja, theoretisch. Dan. Ja. Is dat ook een van de redenen dat de oppositie heeft opgeroepen om niet te gaan stemmen? Nou, de oppositie ziet helemaal niks in het referendum. Ze zeggen dat het is volstrekt ongeloofwaardig.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 Ja, je kunt je afvragen, is het in een stad als Homs... Uh, wat zo zwaar wordt beschoten... wel mogelijk om überhaupt te gaan stemmen? Nee, uh, ongetwijfeld zal men ook daar uh, proberen... om in ieder geval voor de televisiecamera's... Uh, mensen uh, te, te laten zien die aan het stemmen zijn. Maar uh, in, in, een, in een wijk als Baba Amra, die, die dus wordt omsingeld... maar waar de regeringstroepen op dit moment niet de baas zijn... zie ik niet hoe dat kan gebeuren. Er zijn wel berichten...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 Uh, in ieder geval zijn ze ervan overtuigd, uh, de, die op, uh, opstandige bevolking... dat dat absoluut hun leven niet zal veranderen. Vooral niet een eind zal maken aan het geweld. Ja. Wanneer wordt de uitslag bekend? Um, de stambussen zijn tot zeven uur vanavond uh, open. Ja, uh, ik denk dat misschien vanavond laat al de eerste uitslagen binnen zullen komen. Al te snel moet natuurlijk ook niet, want dan is het weer minder uh, geloofwaardig. Ja. Uh, maar uh, er zal ongetwijfeld een, uh, een, een, een overwinning voor Assad uitkomen. Waarvan ook geldt dat hij in Damascus en met name in Aleppo... ook wel degelijk eigen uh, aanhangers heeft. Maar uh, als geheel is dit denk ik niet een, uh, een geloofwaardig referendum. En het zal zeker ook geen eind maken aan het... Enorm geweld wat Syrië nu al een jaar teistert. Hartelijk dank. Bertus Hendricks. Een wilde achtervolging op de A1... vlakbij de Duitse grens afgelopen nacht. Politie ging ter hoogte van Noord-Deurningen... twee benzinedieven achterna en die weigerden te stoppen. Sandra Tiethoff van de politie Twente, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er gebeurd? Ja, omstreeks uh, kwart over vier kreeg de politie melding van een diefstal van de brandstof bij een tankstation op de A1... Wij kregen ook direct een, een kenteken door waarna de politie natuurlijk uitkeek naar deze auto en die trof deze ook al rijdend aan op de A1. En ter hoogte van uh, Makelo wisten de agenten het voertuig uh, tot stappen te dwingen. En op het moment dat de agenten uitstapten om de twee personen aan te houden, uh, reed deze vervolgens achterwaarts vol in op het dienstvoertuig waarna het, uh, uh, de vlucht weer hervat werd. Zijn daarbij gewonden gevallen? Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen en dat betreft hier materiële schade. Alleen, ja, nog goed, de vlucht werd weer hervat en de politie startte weer de achtervolging en deze kon in Hengelo tot stappen worden gedwongen. Tijdens de achtervolging heeft de politie enkele waarschuwingsschoten gelost. En het tweetal is in Hengelo aangehouden en het betreft een 22-jarige man uit Hengelo en een 16-jarige jongen uit Reizen. En waar worden ze van verdacht? Nou, de personen worden verdacht van uh, poging tot doodslag... want ze zijn opzettelijk ingereden op een politievoertuig. Ze worden verdacht van uh, diefstal van brandstof... maar ook uh, wordt bekeken uh, naar de auto... want deze is ook van diefstal afkomstig. Sandra Titel van de Politie Twente, dank u wel. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser.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 Volgens Amerikanen zijn ze per ongeluk verbrand. De Afghaanse autoriteiten zijn nog op zoek naar een politieagent... die gisteren een aanslag pleegde op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarbij kwamen twee Amerikanen om. De agent zou 25 jaar zijn en al enige tijd op het ministerie werken. Over de week zijn in Rusland de presidentsverkiezingen. In de aanloop daarna zijn verschillende protesten geweest... zowel voor als tegen de huidige premier... die straks president wil worden, Poetin dus... Vandaag heeft de oppositie een van de grootste tegenprotesten gepland in Moskou. Correspondent Kizia Hekster. Zijn er veel mensen? Ja, het is een uh, hele interessante bijeenkomst... omdat het niet een demonstratie is, in de klassieke zin door, van het woord... zoals er een paar geweest zijn de afgelopen maanden. Maar de organisatie heeft Moskowice opgeroepen om naar de tuinring die door de stad loopt te gaan. Dat is een straat, ongeveer 15 kilometer loopt die rond door het centrum van Moskou. En de organisatie had van tevoren uitgerekend dat als die helemaal gevuld is, dat als mensen hand in hand daar gaan staan, dat daar dan ongeveer 35.000 mensen voor nodig zijn. Op de plek waar ik ben staat het vol. En zoals je hoort zijn er ook vooral heel veel mensen die over die tuinring toeteren. Uh, om hun steun te betuigen aan de demonstranten. Ik kan niet de hele situatie in de stad natuurlijk overzien, maar ik heb gehoord dat het overal druk is. En dat betekent dat er toch inderdaad weer enkele tienduizenden mensen vandaag op straat op zijn gegaan. Is dat... We hebben uh, allerlei witte symbolen bij zich. Wit is de kleur van het proces. Uh, ze hebben lintjes om, er zijn uh, honden, heb ik gezien, met witte strikken, er zijn witte ballonnen. Mensen lopen ook, ook met sneeuwballen, die wit zijn natuurlijk rond. En uh, het is een hele gezellige bijeenkomst, kan ik wel zeggen. En er zitten daar nog ook, uh, prominente tegenstanders van Poetin tussen? Ja, de oppositieleiders die hebben zich ook verzameld uh, aan die zuinring. Die zijn niet op de plek waar ik ben, maar meer op uh, de plek in de buurt van het Kremlin, waar die weg ook langs loopt. Daar zijn oppositieleiders als Boris Nemtsov en andere mensen die de afgelopen maanden dat proces hebben geleid, ook bij. En uh, er zijn vooral ook uh, heel veel middenklasse mensen, valt mij op, dus in die auto's die je voorbij hoort komen. Zitten er zitten soms ook hele grote, dure auto's bij en ik heb een paar mensen gesproken die ook zeiden... We, zijn, we hebben er nu genoeg van. We hebben misschien wel geld, maar we hebben geen politieke rechten. En dat is de reden waarom wij nu dit protest aangaan. Wij willen een gewone democratie hier ook in Rusland. Het is er tijd voor dat er iets gebeurt, dat we in actie komen. Correspondent Kiesje Hexer tussen de demonstranten in Moskou. In de Oude Kerk in Delft is een speciale dienst gehouden voor prins Frieso. Na de zegen werd het zesde couplet van het Wilhelmus gezongen... en ook was er een speciaal gebed voor de prins...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 Correspondente Anne Sanen, waar opent de krant mee? De krant opent met het dramatische verhaal van Amanda Holden. Dat is een Britse actrice, vooral bekend van de talentenshow Britain's Got Talent. En Tijdens de bevalling van haar tweede kind raakte ze, um, moest ze gereanimeerd worden... en raakte ze op de intensive care. Het hele land heeft met haar meegeleefd. En met dit verhaal opent de Sun of Sunday dus vandaag. Het is een, vooral een populaire opening. Want je kunt wel zeggen dat Amanda Holden een echte publiekslieveling is. Zijn er nog bekende namen die aan de krant meewerken? Er zijn een aantal nieuwe columnisten, opvallende namen... zoals Katie Price, een Britse naaktmodel, en reality-tv-star. Uh, ze schrijft vandaag een column over de omgekomen oorlogscorrespondenten van de Sunday Times. En er zijn nog meer bekende namen, tv-kok Heston Bloementaal... Uh, de aartsbisschop van York, oud-voetballer Roy Keane. Allemaal populaire namen dus, en voor ieder wat wils. Is de krant te vergelijken met de doordeweekse versie van de Sun... Um, nou, het is natuurlijk de eerste uitgave. Um, wat vooral opvalt, zijn dat er heel veel populaire en bekende namen in voorkomen. Dus het is vooral een, een, een uitgave waar, um, ja, waar, waarbij het publiek weer teruggewonnen um, zou moeten worden. En, en dat is ook wel duidelijk te zien ja, hoe het de, de volgende. Um... ...uitgaven eruit zullen gaan zien, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Want dit is, uh, ja, je mag het niet de opvolger noemen... ...maar Murdoch had natuurlijk een News of the World. Maar daar lijkt, daar lijkt het ook niet echt op. Nou, in die zin, het is natuurlijk wel een, een tabloid newspaper. En na uh, de, um, de sluiten van, van News of the World is er wel absoluut een gat op de markt gevallen... ...die, die Rupert Murdoch nu weer probeert op te vullen... ...wat wel problematisch zal zijn, omdat uh, er heel veel lezers al weggelopen zijn... Uh, ...naar andere kranten, naar andere zondagskranten... En uh, ook omdat er... Uh, het is een moeilijke tijd om, om nieuwe kranten te openen natuurlijk. De, de oplagen zijn in de afgelopen jaren, net als in Nederland, gedaald. Uh, maar er is natuurlijk ook een andere reden voor Rupert Murdoch om, om een uh, nieuwe zondagskrant te openen. En dat is een poging om het uh, vertrouwen van het publiek weer terug te winnen na het schandaal bij uh, News of the World. En op de site van de Sun is er ook een betoog vandaag, en die begint met: A new sun rises, welcome to a new dawn. Dat betekent: een nieuwe zon komt op, welkom aan de nieuwe dag. Dus het is ook duidelijk uh, dat Rupert Murdoch een nieuwe start probeert te maken. Sport. Een paar dagen geleden verbaasde Johan Cruijff de voetbalwereld... met het nieuws dat hij adviseur wordt bij de Mexicaanse club Chivas in Guadalajara. De club heeft al 13 wedstrijden op rij niet gewonnen. En alle hoop is nu gevestigd op Cruijff. Gisteravond werd de Nederlander gepresenteerd. En bij de presentatie waren duizend fanatieke fans aanwezig. Cruijff is niet verbaasd over het enthousiaste onthaal en de hoge verwachtingen. Ja, typisch in dit soort landen natuurlijk. Hè. Er, is natuurlijk er zit zoveel bij, zoveel dingen in. Ja, die, die, die, die mensen leven dus voor zo'n club. Dat, dat, dat, dat hebben wij niet zo erg Behou, behouden, zeg maar. De supporters van een bepaalde club op zich. Maar deze mensen, ja, die, die, ik denk de helft niet zo eten als de club verliest op, op zondag. Was het niet verstandig geweest om de hervormingen in Amsterdam... eerst tot een goed einde te brengen en dan aan iets nieuws te beginnen? In Amsterdam uh, hebben we nu de, de laatste proces... is het gewoon drie weken geleden. Er is gewoon nog niks gebeurd. Het punt is namelijk... Het is niet zo dat wij niet klaar zijn. Wij zijn allemaal klaar. Het punt is alleen dat je het moet doen. En dan moet je de mogelijkheid hebben te doen. Het is op het moment dat die raad van commissarissen weg is. En bestuur. En de directie in dit geval ook nog. Zegt oké okay jongens, ga jullie gang. Is het is probleem opgelost. Is dit niet koren op de molen van de mensen die... Johan Cruijff niet zo'n warm hart toedragen in Amsterdam... van, ja, dan gaat hij zijn aandacht weer ergens anders uh, inleggen. Nee, weet je, ik ga, ik ga ik toch ook niet in Nederland gewoond Ik ga hier ook niet wonen. Leiding geven is niet iemand vertellen wat hij doen moet. Leiding geven wil zeggen dat je het maximale uit mensen halen die die kwaliteit hebben. Dat is leiding geven. Johan Cruijff in gesprek met Jeroen Stekelenburg. Het lijkt een mooie middag te worden in de eredivisie. Straks topwedstrijden tussen PSV en Feyenoord en AZ tegen Heerenveen. Maar eerst ontvangt degradatiekandidaat Excelsior op Woudestein Ajax. Frank Wilaert speelt Ajax met dezelfde opstelling als afgelopen donderdag tegen Manchester? Exact dezelfde opstelling. De enige wijzigingen vinden we terug op de bank. Daar zijn Theo Jansen... Uh, weer terug van een blessure. Net als Dimitri Boulikin. Zij beginnen uh, beiden op de bank. En het is natuurlijk de vraag. Ajax trapt uh, af voor wat betreft de top 6 die vandaag allemaal in actie komen in de eredivisie. Hoe heeft Ajax die wedstrijd tegen Manchester United gewonnen op Old Trafford verteerd? Maar Old Trafford, daar uh, kunnen 80.000 mensen in. En dan sta je zomaar op een verloren zondag uh, middag op Woudenstein. Waar een paar duizend mensen uh, kunnen uh, zitten. En die zullen er ook wel zijn. Maar dat is toch een iets andere atmosfeer. En daar daar moet je ook maar omgaan. Ajax is een, een, een jonge ploeg. En moet dus vandaag uh, het, la, het, uh, ja, de toon gaan zetten voor de hele top 6. En uh, dat doen ze inderdaad met die, diezelfde jonge ploeg die ook tegen Manchester United speelt. Het voordeel voor hun is dat ze ook tegen een jonge ploeg, namelijk Excelsior, spelen. De routine daar is namelijk geschorst van Steenselbroersen. Zij zijn er niet bij en uh, worden vervangen door uh, een aantal jonkies. Matthij en Nieveld, uh, twee uh, twintigers. En Excelsior weet juist weer wel wat ze te doen staat. Want iedereen onderin van de nummer 11 tot en met 17 heeft gewonnen. Behalve ADO. En dus staat Excelsior nu onderaan. Omdat de graafschap ook uh, bij die groep hoorden En uh, die gisteren gewonnen hebben uit bij Rode SC. Excelsior moet dus winnen om van die onderste plaats af te komen. En Ajax moet winnen om uh, bij de top 6 te blijven. Waarvan de top 5, Want uh, Ajax is zesde, uh, later vandaag nog in actie gaat komen. Nog een keer het belangrijkste nieuws. Syriërs kunnen vandaag stemmen over een grondwetswijziging. De oppositie boycott het referendum en spreekt van een fars. De politie heeft twee benzinedieven opgepakt na een wilde achtervolging. Twee stopten pas na waarschuwingsschoten van agenten. En in Moskou wordt geprotesteerd tegen premier Poetin. Die hoopt volgende week tot president gekozen te worden. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij persconferentie. En De haarland kop daar hier over de terrens. Ja, dit is een goed spel hoor. De Perstribune, met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij de Perstribune. Het programma waarin we terugkijken op de afgelopen media- en sportweek. Gast dit uur, acteur Frank Lammers. Vanavond is de Oscar-uitreiking in Los Angeles. En Frank speelde in de film Runskop, Dat is een Belgische film die genomineerd is voor de beste niet-Engelstalige film... Je kunt ook zeggen, de beste buitenlandse film. Maar waarom zit er al jaren geen Nederlandse film meer bij die genomineerden? Frank kan het misschien verklaren zometeen. Na ene te gast, Peter Bos, ooit technisch directeur bij Feyenoord. Vandaag de dag, al sinds een paar jaar, trainer bij Heracles in Almelo. Als hij weer uh, helemaal bij zin is na de treurige nederlaag... voor de mensen uit Almelo gisteravond in uh, Venlo. Ja, dat was wat... Ik ben benieuwd hoe het met hem is. Kassie kijken doen we natuurlijk met onze tv recensent Ron Galberon. Wat viel jou op deze week? Nou, aanvankelijk leek het een saaie tv-week te worden... met elke dag, we hebben geen nieuws, berichtgeving rond Prins Frizo. Maar een aantal stevige journalistieke bokswedstrijden... die brachten daar verandering in. Straks een samenvatting. Let's get ready to rumble! En ook, ook weer een verslag van onze uh, collega vliegende Kiep, Jules van der Wart. Jules, waar zit jij deze week? Ik zit in Rotterdam, of uh, nog beter, uh, Kralingen. Daar speelt vanmiddag Excelsior tegen Ajax. En het leuke daarvan is dat Simon Kelder daar uh, al jaren directeur is, voorzitter geweest. Een man met een groot Excelsior-hart. En zo meteen gaan we met hem praten over zijn clubliefde, Excelsior. De reacties op dit programma, op wat u hoort, kunt u kijken op depestribune.nl Tot twee uur, Max. Frank Lammers, ja. goeiemid. Ik hoorde je net al lachen over Peter Bos. Wat is daar nee, aan nee, te lachen? Ik, je had, je had zo'n sardonische grens. Is dat zo? Ja. Je zei, nou, ja. na die smadelijke nederlaag. Ja, het is radio, dus mensen konden je gezicht nee. niet zien. Maar, maar je scheen er echt plezier in te hebben. Nee, dat niet. Maar we hebben het heel boos gisteren uh, in Venlo. Toen het tweede doelpunt van uh, VVV werd goedgekeurd. Waarvan Peter Bos dacht: dat is buitenspel. Eigenlijk uh, vreselijk vreselijke keer. En Toen was ja. hij naar de tribune. hij was zo boos. En was het buitenspel? Nou, ik twijfelde zelf ook. En toen ik het, ik kon het drie keer zien. Maar ik weet het niet. Mm, twijfelgevallen. Goed. Jij bent te zien geweest in de Vlaams-Nederlandse film Runskop. Ja. Die is genomineerd voor een Oscar. En vanavond wordt bekendgemaakt wie hem wint. En toen dacht ik, waarom zit je hier en zit je niet in Los Angeles? Nou ja, er zijn zes kaartjes te verdelen uh, uh, voor, voor zo'n film. Oh. Wat niet uh, buitensporig veel is. Vind ik, <laughs> vind ik zelf ook. een Beetje raar. Maar dat is nou eenmaal zo. Dus de producent gaat met zijn vrouw. De regisseur met zijn vrouw en de twee uh, echte hoofdrolspelers. Dus nou ja, pis ik naast het potje. Kaarten zijn dan uh, op. Je kijkt van afstand mee. Heb je al een kansberekening gemaakt? Nou, de grote kanshebber is uh, Separation, uh, een Iraanse film... die, die natuurlijk politiek uh, zeer goed uh, ligt. Ik, ik, ik, ik vermoed zelfs dat, uh, dat Ahmed Djinidjat uh, die uraniumproductie opvoert... om een Oscar te kunnen winnen voor zijn land, Wat. zeg maar. Zo ver gaat dat. Alleen, die hebben ook al een Golden Globe gewonnen. En een, een combi is, uh, is vrij zeldzaam. Dus dat zou nog hoop geven. Uh, ik ik, ik gewoon geloof dat we in de peilingen op een stevige tweede plaats staan. Nou, straks neem ik graag nog even met jou in hoofdlijnen de film Rundskop door. Maar ja. uh, laten we eerst even kijken, wie is Frank Lammers? En dat kunnen wij uh, bij de radio uh, in 36 seconden. Dit is uw leven. Oh. Wat vind je van mijn nieuwe pak? Hoi. Al die andere jongens op Vlaanderen dus Vlaag hetzelfde soort lening. Zo gaat dat niet meer voor jou, je hoeft niet te proberen om hier te blijven staan. Je ligt op de bank. Met een enorme kater van 2 januari. Wat kun je dan beter doen dan de Nederpop show kijken? Rijsgol goede de goedemiddag. zondag invallen, dat lijkt me keilig. Oké, okay, tot dan, houdoe. Nu tot 500 euro vroegboekkorting. <lacht> .nl, dacht het wel. Ja, ja. Nou, hier komen we voorbij. Uh, je hoofdrol in de film Nachtrit. Je bent zangeracteur uh, bij de EO in The de, in de Passion. Uh, uh, daar was je te zien. Dat was in Gouda, dat was een mooie bijeenkomst. Je was presentator van WPRO's Nederpopshow. Show. Rijschoolhouder Barry ook nog, uh, meen ik. Ja. Dus uh, het is heel all-star, stem van de commercial.nl, mm -hmm. dacht het wel. Ja. ja. Nou ja, maar waar, waar lag voor jouzelf het moment van doorbraak? Van doorbraak op de ja. middelbare school, denk ik. Oh ja? Wat ging daar dan uh, mis? Ja, weet niet, ik Bij was... een stuur gaat het altijd mis toch op de middelbare school. Nee, het ging juist goed. Oh? Ik, ik speelde een... Uh, ik was heel klein en heel tenger. Dat kun je je niet meer voorstellen. Maar, uh, en ik speelde een koning in de tweede klas. En ineens waren er allemaal meisjes. Ja, toen dacht ik, dit... Uh, dit wil ik? Dit, dit, dit levert iets op. Ja, maar dan moet je het ook nog kunnen. En wanneer dacht je dat? Ja, ja dat... Maar toen was dat, dat moment al? Nou ja, dat ging echt heel goed. Dat, dat, mm. en uh, iedereen zei tegen mij, ah, dat kan jij ja, goed. En toen toen ben ik maar naar de toneelschool gegaan. Ja. En, goed, dat is niet de doorbraak waar je op doelt. Ik denk dat dat wilde mossels. Uh in ieder geval voor film uh, het belangrijkste is geweest. Ja, zeg maar, uh, daar komen dan ook allerlei andere dingen op je pad. Hè? Want dan ben je niet alleen uh, acteur uh, op het toneel... maar, maar je... Je, je, je wordt ook stem van iets en, en je, je, je speelt in uh, zaken op televisie. Uh, dus je bent in wezen ook heel veelzijdig, blijkbaar. Mm -hmm. Ja, dat weet ik niet, ja. Excuse... Ja, dat denk ik wel. Ja. Uh, maar, maar hoe kom je dan achter dan wat, je, wat je het liefste zou willen? Nou, daar wil ik het liefst niet achter komen. Waarom niet? Ja, omdat uh, ik zoek altijd toch het liefst naar iets nieuws... en iets uh, uh, wat, waarin ik de grenzen opzoek van kan ik dit of niet. Kijk, ik zou nu heel graag hier blijven zitten... de hele middag en langs de lijn pre presenteren, ja. bijvoorbeeld. Dat zou ik heel graag doen. Kijken of dat kan. Ja, nou, ja. laat eens horen. Hoe zou het klinken? Als jij, als jij zegt uh, dadelijk Excelsior, Ajax, Frank Wielaert... Uh, die, die wedstrijd begint om half één. Hoe zou dat klinken als jij die aankondiging doet? Zometeen om uh, half 1 Ajax. Uh, eh, Beroep, daar gaan we al. Zometeen om half 1 Excelsior Ajax. Frank Wilaard uh, gaat uh, Ajax na in Manchester ook in Rotterdam stunten. Met 2-1 winnen. <laughs> ja. Stunten, vond ik. Ja, te... maar ja, wel, dan is wel de kunst, denk ik, Frank. Ja. Nu ga jij heel erg natuurlijk acteren dat je een presentator bent. Maar, oh. uh, kijk, Frank is de enthousiaste man. Dus je studie oh, moet, moet dan wat rustiger. rustiger klinken. Ja, ja, ja. Ja, dan moet, uh, moet je. Zometeen. Uh... Nou, ook... Ja, nee, het is ook geen begrafenis. Het is nee. een vrolijke bijeenkomst. Ja, goed, maar het is een vak. Dat moet je leren, dat snap ik. Terdegen. Zeg maar ja. maar dat, dat, daarin ligt voor mij altijd de uitdaging. Dus daarom ben ik ook gaan regisseren. Mm. En, en nou ja, zo zoek je grenzen op. Wij vragen onze gast uh, dus ook aan, uh, aan jou altijd... wat is het nieuws van deze week en waar is jouw keuze op uitgekomen? Uh, nou, ik, ik lees net dat uh, uh, Adam Sandler... Elf Resi-nominaties heeft. Dat is uh, natuurlijk heel knap. Dat is de prijs de, voor de slechtste uh, film. Maar goed, daar gaan we niet over hebben. Mijn nieuws uh, gaat toch over Job Cohen, die afscheid heeft genomen. En dan, <coughs> pardon, <coughs> gaat het niet zozeer over Job Cohen zelf... maar over hoe de pers daar dan weer mee omgaat. Ik zag een grote voorpagina NRC met een getekend portret van Job Cohen. Hmm. Met op zijn voorhoofd een tekst van iets van uh, net niet of zo. ja. En ik vind het zo tendentieus en vervelend uh, dat die man op die manier afgeserveerd wordt. En uh, terwijl het uh, de, de enige fatsoenlijke politicus is die we nog hebben. Dus eigenlijk is het afscheid van de oude politiek. En ik had nooit gedacht dat ik het zou zeggen, maar jammer. Terugkijkend moet ik helaas vaststellen dat ik er in de politieke en mediawerkelijkheid van Den Haag onvoldoende in ben geslaagd om die weg naar zo'n ander beleid... geloofwaardig over het voetlicht te brengen. En daarom treed ik vandaag af als voorzitter van de Tweede Kamerfractie... en verlaat ik ook de Kamer. Je vindt het jammer blijkbaar dat hij vertrekt? Dat uh, een man van statuur, fatsoen, correctheid... Uh, en ook uh, misschien een beetje visie uh, verdwijnt? Nou, kijk, mensen zoals ik, die moeten niet de politiek in. Die zijn te emotioneel en te uh, uh, uh, grof gebekt als je een land wil besturen, dan moet je dat met fatsoen doen. En uh, ik heb een beetje het gevoel dat de laatste man met fatsoen opgestapt is... en dat, dat nu het echte moddergooien kan gaan beginnen. Hebt u zelf vragen aan Frank Lammers... De acteur, te gast tot één uur op de perstribune. U kunt ons altijd mailen via de site deperstribune.nl. Ja, de perstribune. <laughs> wat wou je zeggen, Frank? Nou, dat ik het dus het ergst vind is omdat hem dat fatsoen wordt verweten. Dan zijn we dus met z'n allen heel erg ver van huis. Aandacht voor een paar zaken die opvielen in uh, de media deze week. Veel commotie om een nieuwe ziekenhuisserie van RTL 4. Producent iWorks uh, zat daarachter. Ach, niet achter de commotie, maar achter het programma. Patiënten op de spoedeisende hulp van het Vuurmedisch Centrum... worden in beeld gebracht onopvallend door camera's. En achteraf wordt aan die mensen gevraagd... of ze uh, toestemming geven voor uitzending van die beelden. Normaal gesproken gebeurt dat uh, bij dat soort programma's altijd vooraf. Nieuwsuur bracht de zaak aan de ronde. Dit zijn beelden van E24, een medisch reality-programma gemaakt door iWorks. iWorks maakt nu voor RTL het programma 24 uur tussen leven en dood. RTL wil vooraf geen beelden aan Nieuwsuur afstaan... maar het Nederlandse programma komt voor een belangrijk deel... op dezelfde manier tot stand als deze Argentijnse iWorks-productie. De spoedeisende hulp van een ziekenhuis is volgehangen met camera's. Producent Reinoud Oerlemans van iWorks erkent dat er fouten zijn gemaakt... maar vindt Nieuwsuur in de berichtgeving ook erg tendentieus. Wat ik belangrijk vind om nog even te benadrukken... is dat het dus niet gaat om een, een, een Big Brother-achtig sensatieprogramma. En er wordt ook zeker, naar aanleiding van het item Nieuwsuur... een soort sensatiefilmpje overheen gemonteerd... van een programma wat wij maken in Zuid-Amerika. Als je op internet gaat kijken, is er tien jaar geleden... ook een discussie gevoerd in de media of dit medisch-ethisch uh, kan of niet. Bij trauma-helikopter uh, gaan mensen mee... en er wordt er pas achteraf gesproken of het ge in, in beeld gebracht had mogen worden. De serie uh, is uh, wat de eerste aflevering betreft afgelopen donderdag uh, uh, begonnen. Het was ook uh, de laatste uh, uh, serie, uh, want uh, het is gestopt. Inmiddels tsunami aan uh, klachten, Frank. Uh, heb jij hier ter zake nog een mening over? Nou, ik vind dat mensen uh, er niet zo moeilijk over moeten doen. Kijk, uh, het vuur heeft gedacht, wij steken wat centjes in onze zak... en hebben zich uh, daarin verslikt. En nu gaan ze met z'n tweeën doen alsof het een soort uh, voorlichtingsprogramma... Is, dat is het natuurlijk niet. Het is de, de, de, de, de, de, de, de die kletst hier ook een beetje uit zijn nek. Want natuurlijk uh, uh, gaat dat niet over, is het wel een sensatie, anders is het niet op RTL 4. Ja. Dat verkoopt daar namelijk anders niet, dan kijkt er niemand. Dus ja, uh, gegokt en verloren met z'n tweeën kan gebeuren. Iets van andere orde, na 53 jaar en honderden huwelijke scheidingen... romances en drama's stopte dinsdag de langstlopende soap ter wereld... As the World Turns. RTL 8 zond die dag de allerlaatste aflevering uit... van de serie die speelt in het fictieve stadje Oakdale. Anderhalf jaar geleden was de slotaflevering al in Amerika te zien. Nu kregen ook Nederlandse fans eindelijk te zien... met welke belangrijke levensles de hoofdrolspelers... hun kijkers moesten achterlaten. Ja, zo kan je het ook uitleggen. <laughs> ja, mooi, he. De soap stopt omdat de kijkcijfers terugliepen... en de kosten eh, relatief hoog zijn. Hoger dan de goedkope reality-series. van Klammers. jij bent acteur. Zou, jij, eh, zou je in de soap willen meedoen? Alles is te koop, maar ik denk het niet. Nee, waarom niet? Uh, voornamelijk omdat er geen tijd is om er echt iets fatsoenlijks van te maken. Hè? Misschien kunnen die mensen allemaal best wel heel goed acteren... maar ze, die, die moeten, geloof ik, twintig pagina's op een dag uh, schieten. Dus dat is één keer, één keer mikken en dan is het weer klaar. Dus dat kan nooit heel goed worden. En ik wil toch het liefst echt mooie dingen maken. En uh, daar is daar de tijd en het geld niet voor. Nee, maar ja, het geld is er ook misschien niet voor de, de, de grote producties. Nou, niet altijd, maar soms lukt het, het, grote toch, toneel. Heel, uh, soms lukt het toch heel aardig. Veel kritiek deze week op de enorme media-aandacht... voor de medische toestand van prins Johan Frieso. Bijna alle tv-journaals en kranten pakten er groot mee uit... hoewel er tot afgelopen vrijdag weinig te melden viel. In de wereld door kwam er zelfs een grap voorbij... over de vele media-aandacht. Niet de toestand van de prins was het onderwerp van gesprek... maar de situatie van NOS-verslaggeefster Marieke de Vries. In de beleving van uh, kijkers stond ze namelijk al dagenlang... voor het ziekenhuis van de prins in Innsbruck. Aan de telefoon heb ik Luc Frieling, mediadeskundige. Meneer Frieling, wat kunt u zeggen over de toestand van Marieke? Nou, de NOS is op dit moment uh, zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Zij zeggen uh, haar toestand is onveranderd stabiel, maar zij is niet buiten levensgevaar. Nou, dat laatste is gezien de temperatuur hier natuurlijk ook uh, niet verwonderlijk. En wanneer kunnen wij meer informatie verwachten? Nou, de NOS zegt pas aan het eind van deze week een prognose te kunnen geven. En uh, tot die tijd blijft Marieke waar ze is... Hier voor de hoofdingang van het Landens Krankenhuis in Innsbruck. Ja, je moest wel even lachen, Frank. Ik, Ik vond het wel ja, ja. Absoluut. Ook een hoop kritiek op NRC Handelsblad. Die informatie, de kant die informatie over de prins in handen kreeg. omdat een echtgenoot van een journaliste daarover zijn mond voorbij gepraat had. Jannetje Koelenwijn, is dat een zaak die jij ook volgde, Frank? Zoiets, zo'n zo uh, journalistiek conflict over ethiek? Uh, ja, ik heb het wel gevolgd, uh, maar ook daar is mijn commentaar... Dat, is, dat vaak mijn commentaar van jongens doe niet zo moeilijk. Het is een verschrikkelijk verhaal, uh, het gaat heel slecht met die jongen. Uh, die man, die had dat al ingeschat. Wat is het probleem met z'n allen, ja... Het zal allemaal wel. Uh, uh, het is gewoon heel zielig voor die koninklijke familie. En natuurlijk moet die dat nieuws pas naar buiten komen. als die familie daar goedkeuring aan heeft gegeven. En uh, heeft die man een fout gemaakt? Maar laten we daar nou, nou in godsnaam niet te moeilijk over doen. Het is al erg genoeg. Anne, ik vind het echt verschrikkelijk. Volgens ons ben je. Dat is afschuwelijk, nou, ja. Maar, maar ja, je staat wel altijd in. De... Jij hebt dat... Kijk, laten we zeggen, je bent de acteur. Je, je voelt je op een dag niet goed. Of uh, er is thuis iemand ziek. En toch word je op het toneel uh, verwacht. Hè? Hoe speel je dan zo'n avond? Ja, dus, of op de set. Dat, is, dat is nog weer anders of Tuurlijk. zo. Ik bedoel dat, ja, nee, maar je neemt je sores altijd mee. Je neemt natuurlijk, je sores mee. En maar dan, dan ben je ook nog wel anderhalf uur min of meer kun je dat dan vergeten. Want anders kun je dat niet goed doen. Ah. Je, het spookt wel door je hoofd. Maar voor hun is het natuurlijk. Ja, bij ieder bezoek wat je aan je kind wat daar dood ligt, gaan, uh, staan er 27 camera's ah. op je snuffer. Dus dan moeten ze maar gearmd, moeten ze dat ziekenhuis uitlopen om. Om te denken, volgens mij ook, van jongens, ons allemaal, dus laten we die mensen met rust laten, alsjeblieft. Voor televisiemakers was het een spannende avond gisteren. Al wekenlang behaalde de tros met Nick tegen Simon goede kijkcijfers op dat belangrijke tijdslot voor televisiemakers. Maar gisteren keerde na een korte winterstop. Ik hou van Holland van Linda de Mol terug op RTL. Was te merken, de cijfers van Nick tegen Simon zakten... van gemiddeld 1,8 miljoen naar 1,1 miljoen kijkers. Linda de Mol was als verwacht weer de koningin van de zaterdagavond. 2,2 miljoen kijkers. De prestigieuze dramaserie Lijn 32 op Nederland 2 moest gisteren ook inleveren. Daar keken nog maar een magere half miljoen kijkers naar. 500.000. Mooie serie. jij zo'n serie. Uh... Ik vond het wel goed, ja. Ik heb het niet helemaal gevolgd. Daar heb ik geen tijd voor, maar ik heb een aflevering ja. gezien... die vond ik heel goed. En ik vind uh, 500.000 kijkers voor een drama-serie helemaal niet zo heel slecht. Hmm. Goed. Het uh, dieptepunt primetime uh, qua kijkcijfers. Gisteren was het nieuwe programma Zendtijd uh, Pond. Van gelijk de omroep op Nederland 3. Daar konden televisiekijkers ruim 30 minuten kijken... naar een vollopende badkuip. Het resultaat was uh, niet eens heel slecht. 160.000 uh, kijkers vonden het uh, lopende water zeer de, de moeite waard. Ja, dat, is natuurlijk, dat appelleert aan het gemiddelde IQ van een poontkijker waarschijnlijk. Die uh, kunnen dat nog net begrijpen en de rest niet meer. Dus ja. Hm. Ja, ja, nou ja, weet je, kijk, vroeger deed de VPRO dat soort dingen. En dan was het vernieuwend en, en bijzonder ja. dat je naar een badkaart ging kijken. Maar ja, dat is de wol toch vandaag Een beetje de dag te wel laat. Wel even, ja, dat is wel erg laat. Ja. Koud water. Jarenlang kreeg de organisatie van het Nationaal Songfestival veel kritiek over zich heen. Omdat ze daar jarenlang niet in slaagden een afvaardiging te kiezen voor het Eurovisie Songfestival. Die de finale avond wist te halen. Dus besloot de Trost dit jaar de organisatie te gunnen aan iemand die in het muziekgenre veel internationale ervaring heeft. Producent Talpa in de persoon van John de Mol. En een van de kanshebbers is Pearl Josephson. Frank Lammers, zit je ook zo in spanning? Wie gaat het worden? Wie gaat er naartoe? Halen we de finale? Is dat die buiten van NAC <laughs> voorheen van Ajax? <laughs> ja, Jozef ja, Natuurlijk. Ja, mooie, ja. mooie voetbalnaam ook. Ja. Surinaamse naam, denk ik ook. Hè. Ik denk prachtig. het. Ja. Ja. Nee, ja, god, kom. Laten we een keer presteren. Daar. Ik wil altijd alles winnen, ook het Songfestival. Straks praat ik uh, verder met uh, Frank Lammers... en horen we de wekelijkse tv-recensie van Ron van Gouwen. Kassie kijken natuurlijk. Eerst even langs Jules van der Wart. Jules in, uh, in Rotterdam. Bij Excelsior Ajax. Maar dat gaat niet jouw eerste belangstelling naar uit naar de actuele beelden. Wat ga je wel doen? Nee, want daar hebben we Frank Wielard voor. Ik ga praten met uh, Simon Kelder. En Simon Kelder is een jarendag bezig bij uh, op allerlei manieren voor Excelsior. Een man met een groot uh, clubhart. En ja, steekt telkens zijn nek voor die club uit. Maar nu heb ik begrepen dat hij aan het eind van dit seizoen gaat stoppen. Simon, uh, je staat naast me. Klopt het dat dit je laatste seizoen is? Nou, dat over die. Maar uh, ik ga wel wat uh, terug naar nee, Ik ben uh, 68 en... Uh... Volgend jaar ga ik nog twee dagen werken. Dan, twee dagen. Ja, dan moet de jongen uh, luid maar overnemen van mij, hoor. Het, uh, is dat dan betaald werk? Ja, ja, nog wel. Ja, ik ben uh, waarschijnlijk nog een stukje bestuur dan, uh, maar je precies kijken. Maar uh, ik zit natuurlijk al vanaf 1962 bij die club. 40 jaar. Ja, laat het zomaar niet achter. Dus. 50 jaar zelf. Daarom hè? Dus uh, nee, ik moet even kijken hoe ik dat, uh, hoe ik dat doe. Dat is nog niet precies helemaal, maar. Hoe kan het dat je zo lang volhoudt? Want dan moet je wel erg veel om die club geven. Ja, maar dat doe ik ook, want ik ben, uh, ik ben hier ook opgegroeid. Ik uh, ben echt een excelsieman, anders zou het ook niet zo lang vol. Hè. Ja. Maar wat is dan het geheim? Want kijk, er zijn heel veel mensen die ook clubliefde hebben, maar er toch nooit zoveel tijd insteken. Nee, ja, ik, ik heb altijd wel uh, bestuurlijk werk willen doen en uh, ik, vind, ik vind het gewoon leuk om te doen. En uh, ja, goed, dan kom je bij zo'n club als hier en dan hou je het ook wel lang vol. En je werkt ook met ook mensen die. Uh, die dezelfde instellingen hebben. Die het allemaal met de club goed menen. Ja, goed. En dat is vandaag vandaag. Ja, daar ben ik blij als ze uh, best afgelopen, zeg ik eerlijk. Hoor, want uh, er komt zoveel uh, voor kijken met veiligheid enzovoort. En uh, ja, dat hoort er ook bij. In principe uh, zijn we natuurlijk een klein clubje en uh, geeft dit uh, heel veel extra werk. Maar... maar je bent ook altijd flink zenuwachtig hè, voor dit soort wedstrijden hoor ik. Ja, maar dat heeft meer te maken met uh, het hele gebeuren eromheen hoor. Dan uh, voetbal op zich, kijk je moet reëel zijn. Uh, Ajax is natuurlijk uh, vele malen groter dan wij. En uh, dat, uh, dat is heel simpel. Maar ik bedoel, uh, daar moet je ook gewoon reëel in zijn. Je ziet nu maar dan geeft de scheidsrechter een gele kaart. Dat zie, dat zie je bijna ook nooit. Even over Excelsior. Het is ook wel moeilijk, denk ik. Want het is echt een club die vaak heen en weer gaat. Nu staan jullie weer uh, laatste. Maar um, is dat voor jou extra moeilijk dan? Dat, dat het club toch zo slecht presteert? Want je kunt ook zeggen van ja, het zou een keer lekker zijn als we een goede periode hadden en in het linker zouden staan. Ja, maar dat is bij Excelsior in de Eredivisie is dat niet realistisch. Uh, kijk, als je dat gaat doen, dan houden we het niet zo lang vol, want dan is het niet uh, realeel. Je moet, wel, je moet wel kijken naar je mogelijkheden. Dat heeft niks met uh, ambitie te maken. Dat willen we ook wel graag. Maar daar zijn we gewoon een te kleine club voor. Dus uh, je moet je plaats kennen, denk ik. Ja, en zeker tegen een club als Ajax. Van de week nog spelend voor uh, 70.000 man in Manchester. Uh, nu hier voor, voor een kleine 4.000 man. Want wat is jullie budget? Is dat iets van 3 miljoen? Ja, nou, bij Ajax zijn de spelers die dat alleen al verdienen. Dus uh, kan je nagaan wat verschillen. Hè? Wat maakt het dan zo mooi voor zo'n club om zich telkens... Uh, te handhaven in de eredivisie. Want ik denk dat dat al een, een soort kampioenschap is. Ja, ja, goed, dat is een uitdaging om te kijken of je met uh, beperkte middelen toch uh, aardig kan presteren. Nou, de, de laatste tien jaar hebben we vijf jaar in de eredivisie gespeeld. Dus dat is, uh, dat is best wel knap. Maar ja, goed, uh, beetje, dan moet je een beetje inventief zijn en een beetje geluk hebben ook. En, uh, ja, de, alles hangt gelukkig in het leven niet van geld af, wel heel veel, maar niet alles. Dat is juist het mooie van dit. Ja. We gaan kijken naar de wedstrijd. Uh, ja. Maar daar is Frank Wielaert voor, dus in de tweede helft komen we terug. Okay. Heb, je, heb je een prognose? Ja, ik, ik hoop uiteraard dat wij winnen, maar dat, dat zou wel heel wonder zijn. Succes. Oké, dank je. Van de tribune van Woudenstein naar het veld. Frank Wielaert, de actuele ontwikkelingen bij Excelsior Ajax. Dan zijn we 6,5 minuten onderweg, Frank. En, uh, um... Het is nog 0-0. Eén kansje voor Ajax gezien uit een vrije trap voor Usbilis. Die mocht ook nog twee keer aanleggen. De eerste keer liep Scheiman te snel en Kreeg hij een, een gele kaart voor de verdediger van Excelsior. En toen Usbilis nog een keer mocht aanleggen. Toen schoot hij de bal recht in de handen van doelman de Ruiter. Wel heeft Ajax veel meer balbezit dan Excelsior. Maar dat mag je ook verwachten. Natuurlijk tegen de nummerlaatste in de eredivisie. En Ajax zal toch ook waken voor uh, onderschatting. Nadat je lekker hebt gevoetbald in Manchester tegen United. Die wedstrijd. ...hebt gewonnen, dan is het niet heel erg gemakkelijk. hoor. Als je op een kunstgrasveld, dat ook nog smaller is... ...dat je gewend bent, kleiner veld dan uh, de, uh, een van de kleinste velden... ...zo niet het kleinste veld in de eredivisie. Dat zijn allemaal lastige dingen om uh, mee om te gaan. Weinig ambiance. En uh, Ajax uh, zal uh, daar doorheen moeten voetballen. Net als door uh, die elf van Excelsior. En het is uh, uiteindelijk tot nu toe lastig genoeg gebleken. Want één vrije trap in de eerste zeven minuten... ...is eigenlijk een beetje onder de maat. Mag je? Oh, daar komt uh, een mogelijkheid aan. Lodero met een schot... In de verre hoek schiet voorlangs. Usbili zegt nog, geef hem dan aan mij bij de tweede paal. Maar dit is dan de mogelijkheid in de eerste 7-8 ja. minuten... voor Ajax tegen Excelsior 0-0. Ja, ja. Wat zei je allemaal, Frank? Wat? Wat zei jij allemaal? Ik zeg, er gebeurt nog niet heel veel uh, in die wedstrijd. Nee, dat is lastig hè, voor een verslaggever. Ja. Ja, die wil toch het liefst meedijnen op de golven van... Uh... Theo Koma had daar helemaal geen last van. Nee, maar, ja, maar die had ook nog geen last van televisiebeelden uh, die hem <gif> begeleiden. Dus die kon heel veel er nog omheen... Uh, uh fantaseren en vrolijk maken. Zeg maar, Frank Lammers, de gast op de perstribune... de man die je op zijn cv kan zetten... speelde in een Oscar-genomineerde film, Rundskop, een misdaaddrama. Zullen we even luisteren? Want het gaat over de moord op een Belgische veearts uit 1995... is die gebeurtenis, moord op Karel van Loppen. En jij, jij hebt daar een Vlaams-Limburgse accent... Helemaal in half uur een dag je het hebt zijn gespoten. Hè. Geen sporen, niks. beest ervaart gemast. In acht weken, in plaats van 10 en 10 procent Dat is schudden. Zelfs in de harmonieksteutsen van Amerika kennen ze dat niet. Hè. Limburg is ver weg. Alles alleen in West-Vlaanderen doen is ook niet goed. En wat voor rol heb je daarin? Ja, ik moet even corrigeren. Het gaat niet over de moord op uh, Van Noppen. Dat was misschien wel ooit, uh, de, ooit de aanleiding om een script te schrijven in dat milieu. Over de uh, hormoonmafia, ja. de, de, de wetmesters en de illegale praktijken. Ja. Dus uh, mensen die, die, die koeien inspuiten met hormonen. Ja, ja. Dat, uh, nou ja, wat ik net zeg, maar niet, misschien ja, heeft niet iedereen het te verstaan... maar het dat ze sneller uh, groeien en uh, meer opbrengst hebben. Ja. Maar hoe, hoe kwam jij in, die, in, de, in deze film terecht, weet je dat? Waarom hebben ze voor jou gekozen? Uh, nou, die regisseur, jonge jongen, Michael Roskam. Ontzettend talent, maar dat blijkt. Uh, leuke jongen ook, hele open regisseur. Die, die uh, had een paar films gezien al wel waar ik inspeelde. En uh, ik heb ook gewoon een auditie gedaan, maar dat was eigenlijk snel beklonken. Dat klikte ook heel erg met ja. hem en met de hoofdrolspeler Matthias Groenarts. Uh, dus dat is ook wel mooi. Uh, dat, dat je, ik heb echt wel het gevoel dat ik heb bijgedragen aan deze ja. film. Ook maar, buiten, buiten de rol. Maar dat is Vlaams moest je je dat aanleren? Of bij, uh, uh, ligt dat dicht bij je omdat je een jongen uit Brabant bent? Nee, eigenlijk is dat lastiger. Omdat het dicht bij elkaar ligt. Dus dan vlieg je snel in het verkeerde accent. Uh, maar het is altijd leuk. En in dit geval heeft de schepen van Mazek, Een schepen... Een wethouder? Een wethouder. Uh, heeft het ingesproken... Ik laat dat altijd doen als ik een accent heb door iemand die niet kan acteren... want anders krijg ik eh, allemaal interpretaties. Die man die leest dan puur sec voor wat er staat... en dan ja, loop ik met een koptelefoon op eh, door de stad eh, Lembergs te oefenen aan. Ja. En was dit lastig? Ja, dat... Was dat lastig voor je? Nee, ik, ik, het uh, uh, is niet netjes om over jezelf te zeggen... maar ik geloof dat ik daar wel talent voor heb... naar rollen in het Servisch en in het Zeeuws en in het Brabants... en ja. zelfs in het Amsterdams te hebben gespeeld. Dat, dat, ja. Nou, dat kan ik gewoon wel. Ja. Nee, je had het net over de regisseur uh, Michael Roskam. <tosses> dit is zijn eerste langspeelfilm, ja. hij, geloof ik. Uh, nou, kijk, hij, uh, hij is genomineerd dus. Ja. Uh, is er anders werk op een Belgische set dan op een Nederlandse? Jou noemde net zijn open... Uh, nou, het was heel open en de, de, uh, de sfeer was wat, wat liever en wat rustiger. Ja, het zijn allemaal uh, clichés die je zou verwachten, hm. maar het is ook echt zo. En, uh, uh, goed, het, het voornaamste verschil zit in de lunch. Oh, hier, dit, is, dit is echt Bourgondisch? Ja, hier heb je een half uur, half uur en dan moet je een bordje spaghetti naar binnen prakken. Voordat je, en voordat hm. je begonnen bent is het alweer... En daar zit je een uur met z'n allen aan tafel, wordt het eten uitgesfeerd... krijg je drie gangen wijntje erbij. En, uh, geloof het of niet, maar dat komt het product echt ten goede. Ja. Uh, jij bent voor die film uh, gevraagd. Hebben wij nu ook de co-producent uh, aan de lijn? Ja, natuurlijk. Uh, de co-producent van Runskop, Jan van der Zanden, van Waterlandfilm. Goedemiddag, meneer van der Zanden. Goedemiddag, hallo. Hoi, Jan. Hé, hey Frank, hoi. <laughs> ja, willen jullie nog wat tegen elkaar zeggen? Nee, hoor, nee. hoor Jan is genoeg. Oh, hoor, Jan is genoeg. Nou ja, Jan is belangrijk natuurlijk. Uh, ja, Frank, is heel belangrijk. Uh, vanwege de poen. Ja. Die legt het geld op het Mag ik de Hollandse vraag stellen? Hoe duur was de film? is 1,9 miljoen geweest. ongeveer? Ja, en dat is, is, is, voor, voor veel begrepen is dat dan zuinigjes? Dat heel weinig. Wel, ja, in Nederlandse begrippen is het, is, het, is het een laag budget. Ja. En nou ja, naar Amerikaanse maatstaven is het gewoon Peanuts. Dat slaat helemaal nergens op voor Amerika. Nee, nee. zeg maar, het was, het was ook een co-productie Nederland-België. Uh, wat, wat is er uh, uh, meer uh, Nederland aan of Belgisch uh, in dit geval? Is, kun je dat uitmeten? Of is alleen Frank het Nederlands inbrengt? Nee, want ik en, ben. Bij de scriptontwikkeling. Dus hoe als het script geschreven wordt, krijg je dat een aantal keer te lezen. En heb ik daar mijn commentaar en suggesties voor. Um, bij de casting ben ik zijelijk betrokken geraakt. En bij de uh, montage ben ik weer intensief betrokken geweest. Ja. Dus in die zin is behalve het aandeel van Frank en nog. Ja. Judas Mike Montuva Reus. En een ja, paar andere acteurs en enkele mensen van de crew. Is dat Nederlandse aandeel toch, toch, heel, toch heel behoorlijk? Ja, en zijn de Nederlandse film. Uh, doet het uh, bijvoorbeeld wel goed. Via uh, Gooise Vrouwen, Nieuw Kids, Nova Assembla hebben we natuurlijk ook, uh, ook nog gehad. Mm -hmm. Maken dat soort successen het voor een producent makkelijker om geld te genereren? Ja, soms wel. D het is in ieder geval goed voor de industrie. Uh, uh, dat zijn De films die u noemt zijn uh, van een totaal ander kaliber dan een runscope. De films die u noemt zijn allemaal boekverfilmingen. Die bij een goed, bij een goed verkopend boek heb je al meteen dat aantal bezoekers ook binnen. Dat is met een film gebaseerd op een oorspronkelijk scenario heel anders. Die moet zichzelf gewoon bewijzen. Ja, want ja, ho ho hoe meer je uit de andere fondsen kunt krijgen, hoe makkelijker het is om natuurlijk voorbij te gaan aan al die filmfondsen. Dat je niet even je hand hoeft op te, te houden. Ja, nou in in België is daar is, is, is daar een belastingmaatregel voor. Dat heet een tax Shelter. En. Uh, de fondsen hier, maar ook vooral de producenten zijn bezig om die ook in Nederland ingevoerd te krijgen. Want dan kun je, en dan heb je eigenlijk ook je, je goede ondernemerschap uh, komt dan naar boven, heb je de mogelijkheid om rechtstreeks geld uit de markt te halen. En dat ja. werkt op alle fronten uh, werkt dat beter. Ja. Waar, bent, waar bent u nu mee bezig op filmgebied? Ik ben nu bezig uh, met de voorbereiding van een lange speelfilm naar een uh, scenario van Ursula Antoniak. Ik ben bezig met de voorbereiding What van. Wat speel ik, Jan? <laughs> Pardon? <laughs> Wat speel ik, Jan? <laughs> <laughs> met Frank in de hoofdrol. <laughs> ah, dank je. Goed zo, dat is nieuws gezonden wordt. Uh, hoe is in, hoe is de ja, ja. oud? Met een jonge serie in voorbereiding voor de Avro. Met een, een lange speelfilm in ontwikkeling met uh, Pieter Verhoef. Uh, nou ja, en nog een oh, aantal anderen die in een lange, lage stadium van ontwikkeling zitten. En we gaan bijna draaien met een Argentijnse co-productie, waaraan Martens Scorsese zoals uitvoerend, als, als, als, als, als, als, als uh, co-producent verbonden. Uh, is. Wat speel ik, Jan? Gaan we nog over hebben. <laughs> <Ja>. <laughs> ik dank u wel, meneer Van der Zanden. En een mooie zondag. Ik dank u wel. Super. Ja. Ja, tot nou, straks. Ja, maar is, voor jou, Frank, is dat van, van groot belang... Kijk, dat je een goede samenspraak hebt ook met zo'n producent? Want die heeft natuurlijk wel weer een dikke vinger in de pap... Uh, voor jouw werkgelegenheid. Nou, kijk, het grootste probleem van mijn vak is... ik heb altijd wel werk, maar is gewoon het vinden van werk... waarvan je echt denkt, dit is het. Zo'n film als Rundskop of Nachtrit, die zijn ja, ja. natuurlijk dun gezaaid. En... Uh, uh, dus bij alle projecten waar dan ook, waarvan je ook maar denkt... Argentijnse co-productie, ja, uh, daar moet ik. Daar moet ik. Ja. En, en vroeger uh, zei ik dan helemaal niks. Maar sinds ik een keer, omdat dit ook een beetje een sportprogramma is natuurlijk... Uh, er was een heel snel verhaaltje. Er was een serie van de BBC over Barcelona, de voetbalclub... En ze zochten, dat is lang geleden door. ze zochten een Nederlandse jongen die daar een van de Nederlandse voetballers zou spelen. En ze konden hem niet vinden. En ik durfde toen niet, want ik zat nog op de toneelschool te bellen en te zeggen: van nou, ik, ik kan dus, aardig ja. voetballen. En toen kwam ik dus een half jaar later Hans Kemna tegen, de baas van het castingbureau. En ik zei, oh, dat had ik zo graag gedaan. O, had toch gebeld. We konden echt niemand vinden. En ze dus, mocht je trainen in een kamp, en, en, en, en, dus, en dus, en dus sindsdien eh, trek ik dan toch maar mijn mond open. Heel goed. Frank Lammers. En als u vragen uh, uh, hartstikke mooi. Stel ze via deperstribune.nl. Het, uh, het is inmiddels al tijd voor onze 적end, tv recensent Ron van met zijn rubriek Cassie kijken over tv de afgelopen week. Was er nog wat op tv deze week? Fantastisch kijken met Ron Vergouwen. Ja, heel even leek het een dodelijk saaie TV-week te worden. Ja, wat kunnen we vandaag verder nog verwachten? Ja, eigenlijk niet zoveel, Jeroen. Er is niet de verwachting dat er een nieuwe mededeling komt over de gezondheidstoestand van Prins Friso. Maar godzijdank. NRC Handelsblad raakte in opspraak rond de situatie van Johan Friso. Matthijs van Nieuwkerk die kon zich gaan uitleven. Maar we hebben dat dus spelregels is... met elkaar afgesproken. om om te gaan met de Koninklijke Familie en met de medische wetenschap. En eigenlijk zeg ik die lap ik allebei helemaal naar. Nee, die lappen we niet aan ons. Dat zeg je eigenlijk? Nee, dat zeggen we niet. In, dat heeft is... hij toch gedaan? Nee. Nee. Je toch gedaan? nee, er is een medisch geheim. Je hebt het toch gedaan? Dit geheim is niet. Het is het is... probleem nu van. Het is, is het probleem van mijn man, ja. natuurlijk. Helemaal niet ons probleem. Het is ook merkwaardig wat je nu zegt. Ja. ja, waarom? Maar dan ben je toch een beetje een partner in crime? En tijd voor uitblazen met iets luchtigs, dat was er deze week niet. Want eindelijk was de timing van Job Cohen ook eens een keer uitmuntend. Want op de dag van zijn aftreden... Had Matthijs namelijk toevallig Jobs aardsvijand aan zijn tafel zitten. Rutger hem spits van Pauw Nieuws. Heb jij zelf het gevoel dat je ook maar een fractie hebt bijgedragen aan de val van Cohen? Absoluut. Ik vind dat zo iemand, maar godsidorie, mij nog wel moet aankunnen. Dat hij, hij moet jou aankunnen, mm. maar hij moet mij zeker aankunnen oh. daar op straat. Ja, maar bij al die hoogmoed, dan kun je natuurlijk tegenwind verwachten. En die kwam voor Rutger uit alle hoeken. Ook uit het publiek van De Wereld Draait Door, waar Felix Rottenberg en Frink van der Linden zaten. Dat is afzijk-tv. En op een hele fatsoenlijke manier gaat hij met afzijk-tv op. Om... Ja, maar dat, ja. Maakt, dat maakt u ervan af? Dus dat, dat heeft geen enkele rol. Nee, maar Er dus is hier een generatiekloofje aan de gang. Oh. Ik ben er ook wel blij om, want het zou pas echt zorgelijk zijn als wij televisie maakten waar u van zat te smullen. Ja. Ik denk dat het meer een fatsoenskloof is. Wie is hij? Frank van der Linden. Henk van der Linden. Ja. Heng, dat weet je Heng, goed. Heng voor jou. Ik heb geen, echt ja. geen idee. Ja. Een boeiend steekspel voltrok zich. Waarbij de meerderheid van de kijkers het fantastisch vond dat die vervelende Rutger keihard werd aangepakt door Matthijs en zijn kornuiten. Het is te vreemder dat twee dagen later diezelfde tv-critici en twitteraars... die harde interviewstijl opeens veel te ver vonden gaan... toen P. van de A. Broekie Martijn van Dam... zich als de nieuwe Cohen presenteerde in dezelfde arena. Dan zijn er natuurlijk de drie inaugurele e vragen, die kennen jullie inmiddels. De vraag is natuurlijk, hoeveel kost een casino wit? Bij de bakkercode kost het ongeveer uh, 1,50. Wat is dit voor idioot gedoe, dat ik dit soort cijfers uit mijn hoofd laat leren ben? Want... Martijn, dat, dat is die even... de eerste les. Laat je niet mondeling overhoren. Had dan meteen gezegd, meneer Van Nieuwkerk, ik laat mij natuurlijk niet mondeling overhoren, ik ben geen kleuter. Ik, ik ga je eerst die cijfers noemen en dan zeg ik, het slaat nergens op om dit soort cijfers. <lacht> cijfers ja. Want ik ga je zeggen welke nieuwe PvdA ik voor ogen heb. Mag u iets zeggen? Wordt ja. helemaal niks. Nou, toch juist prima dat Matthijs deze ontgroening voltrok. Weet je gelijk wat voor vlees je in de P van de A kuip hebt. En wie deze week ook eindelijk eens haar journalistieke haren lekker losgooide, was Marielle Tweebeke van Nieuwsuur. In een gevecht tegen een nieuwe ziekenhuissoop van RTL en producent iWorks. Let's get ready to rumble! De camera's zijn pas aangegaan in principe nadat de toestemming werd gegeven. Nee meneer Mulder, dan moet ik u toch echt onderbreken, dat is niet waar. Er is wel degelijk meegekeken. Nee, nee, nee, dat mensen. is niet zo. Er zijn mensen... We hebben er, nou, alles hebben we er voorbeelden? Nee, ik ga u toch echt onderbreken. Ja, we zijn we er zijn natuurlijk voorbeelden dat mensen het mensen niet wisten. Om mensen van rusten. tevoren te laten weten dat er gefilmd zou kunnen worden. Maar dan luistert u niet ja. naar wat ik zeg. Mag nou, ik even breken? Nee, ik vraag dan meneer Ja, die arme mensen van iWorks en het vuurmedisch Centrum. En dan kregen ze ook nog eens een koekje van eigen deeg van Editie NL. Je ging namelijk langs bij het kantoor van de tv-producent. Wij hebben net uw toiletbezoek opgenomen. Mogen wij dat ook uitzenden? Tuurlijk niet. <laughs> dat okay. is toch privé? Het ja, lijkt me niet om uh, dat uit te zenden op tv, toch? iWorks doet intussen zijn naam als goede regisseur eer aan. Na een minuutje of tien kwam elk personeelslid met een opvallend afwijkend antwoord naar buiten. Wij hebben net uh, uw toiletbezoek gefilmd. Mogen we dat uitzenden? Ja. Daar heb ik heb helemaal geen probleem mee. Ik heb niks te verhoren. Tuurlijk! Oké. Okay. De makers van de soap dachten trouwens nog een slaatje te slaan uit alle ophef... door de première van de serie gelijk maar donderdag al op de buis te brengen. Maar met nog geen miljoen kijkers viel dat toch een klein beetje tegen. Misschien moeten ze voor echt hoge kijkcijfers dan toch maar camera's gaan opstellen... in het revalidatiecentrum van Prins Johan Frizo. Wel een stuk spannender dan al die tientallen geen nieuwsuitzendingen begin deze week. Opvallend genoeg was er trouwens een verslaggever van... daar zijn ze weer po-nieuws die langs ging bij het journaai in Oostenrijk om er wat van te zeggen. Waarom ben je hier nog steeds? Ja, om te kijken wie op bezoek komt, hè. We hebben al elke middag en elke avond. Ja, maar maximaal hebben we nog niet gehad. Ik denk dat de NRC een spiegel krijgt voorgehouden. De telegraaf niet? Nee. Maar je hebt niet zoiets van, laat die mensen even met rust? Uh, nog niet. Ik ga pas weg als jullie weg zijn. Ja, nog een opvallende zet van datzelfde po-nieuws. Ze pochten er dus mee dat ze Jop Cohen een kopje kleiner hadden gemaakt. Maar van kandidaat-opvolger Ronald Plasterk zijn ze dan wie wel fan. Ik kan u vertellen, wij steunen u. We gaan u helpen met de campagne. Endorsement heet dat in Amerika. Nou, dank daarvoor. We gaan helpen. Zit er trouwens dan een, een eigen zender in voor ons? Nee, dat heet nepotisme en dat mag dan weer niet. <laughs> nou, toch raar. De Vara maakt gehakt van een mogelijke P van PvdA-kroonprins. En Pound, die willen juist eentje in het zadel helpen. Het was een gekke tv-week. Maar eh, toch nog onverwacht een hoop fantastisch vuurwerk. Kassie kijken met Ron Vergouwen. En als u denkt, uh, ik heb wat gemist op de televisie de afgelopen week, hoe zit dat? Kijk op onze website, daar kunt u de fragmenten terugvinden. De Pestribune. Hey NL. Kast kijken Nou, kondig me even aan Frank. Frank Wielaert met slecht nieuws van Woudenstein. Voor oh, wie? Oh, voor mij. Ja, Oké, okay. <laughs> okay, uh, nou dat komt dan omdat uh, Rotterdam achter staat. Excelsior komt zojuist op een uh, 1-0 achterstand. Goeie voorzet door uh, Van Van Rijn. En bij de tweede paal uiteindelijk ingeschoten uh, geschoten door Usbilis. Ze waren even van kant gewisseld Soleimani en Usbilis. Usbilis neemt de bal in één keer op zijn linkerschoen. Schiet de bal kruislinks achter de ruiter. En zo heeft Ajax heel veel de bal gehad. En nu ook een goal. Gemaakt, maar niet nadat Finken ook al een hele goede kans had gehad op aangeven van de graaf. Alleen vallend schoot Finken toen net over de goal van Vermeer heen. Kortom, Excelsior verstopt zich ook niet op het moment dat ze de bal hebben, maar na 22 minuten zijn de feiten gewoon heel hard. Ajax staat met 1-0 voor op Woudenstein. Frank Lammers, acteur... Uh, Runskop, vanavond uh, bekend uh, wordt uh, of je een uh, Oscar uh, gaat winnen. Beste niet engelstalige film. Zeg maar, eh, bij Langse Lijnen Studio Sport zijn ze zo ontzettend neutraal en objectief. Je ja. mag nooit zeggen slecht nieuws van Woudestein. Nee, maar ik werkte nog niet, hè. <laughs> dus dat had ik nee, wel kunnen doen. Dus ik ben nu nog gewoon, moet ik in dienst als, als supporter, moet ik okay. dat doen. Zeg, uh, uh, Frank, Maarten Jan van Nune vraagt zich af wat de verwachting is... Uh, voor jou als PSV-fan van de wedstrijd psv Feyenoord uh, deze middag. Er zit maar één ding op, dat is deze... Deze week van Feyenoord winnen en volgende week van Twente. En dan uh, komt het goed. Als we ja. daar punten verliezen, dan wordt het nog een heel ja. hard te halen seizoen. Je bent, je bent wel een vaste bezoeker hè? van het Eindhovenstadion daar. Als ik tijd heb wel. Maar ja. maar ik heb nog een seizoenkaart en ik ben nog niet geweest dit jaar. Oh, zeg maar, en wie moet Fred Rutte opvolgen? Heb je daar je gedachten over laten gaan? Niet dik advocaat. Liever ook niet van Gaal. Ik zeg: doe nou gewoon Faber. Niet dat, uh, dat is, uh, angstige. Gewoon dat is, uh, een jonge jongen, kind, kind van de club. Ja, die, kom die zit op, nu samen met Cocu. Hij zit uh, nu Prima. bij Eindhoven. Eindhoven. Ja, Eindhoven. Je ja, Eindhoven. Eindhoven. Eindhoven. Eindhoven. Eindhoven. Ja, hebt ook ge gespeeld in de film De Zwarte Meteor. waar Tom Egbers van Studio Sport een mooi boekje uh, aanvankelijk ja. over had gemaakt. Hè? Steve Mocone, uh, ja. De Zwarte Parel van Almeloe. Uh, en die film heb jij gespeeld straks. Krijgen we Peter Bos op bezoek? Ja, ja het is een en al Herakles Wat de Klok slaat. Ja, het is er ook een mooie club. Dat was ja. prachtig. Dat oude stadion. Dat was ook echt heel mooi met nog een houtse tribune. Het uh, is prachtig. Ja. Prachtige club, prachtig shirt. Die 1-1 van twee weken geleden tegen PSV had voor mij dan weer niet gehoeven. Maar Zeg maar, uh, uh, je, je gaat vanavond natuurlijk ook vol spanning afwachten wat het gaat worden. Hebben jullie daar een scenario voor klaarliggen? Krijg jij een telefoontje? Hoe gaat het uh, niet? Nee, nee, we CP? gaan uh, met z'n allen, met de Nederlandse delegatie, gaan we naar de Bali in Amsterdam. Daar wordt het live uitgezonden en uh, daar staat de tap open. Dus het, uh, als we winnen wordt het drinken en als we verliezen dan uh, ook. wordt Middelkaan. het uh, drinken. Ja, want maar, jij bent, uh, ik zei het al eerder, een jongen uit, uit Mielo, hè? Mm -hmm. in Brabant. Ben je dan mm -hmm. ook uh, nu eindelijk een beetje bijgekomen van het carnaval de afgelopen week? Ik durf bijna niet te zeggen, maar ik ben voor het eerst in, in, in de bijna 40 jaar ben ik niet geweest. Ik was in Praag. Wat moest je daar doen dan? Ik, ik moest pokeren. Oh? Pokeren? Ja, ja dat doe nou, ik. Maar leg eens uit. Nou, oh, ja, ben uh, je beroepspokeraar dan? Ga je, ga je voor uh, iemand geld verdienen? Ik, nee, ja, voor mezelf. Ik, ik poker voor Unibet. en uh, uh, uh, daar was een groot toernooi. Op een uh, ja, inderdaad, ja. Een vrij behoorlijk niveau. En ik heb er helemaal niks van gebakken. Nee, kom je dan met leid je dan persoonlijk uh, materieel verlies of valt het mee? Nee, dat was oh, is, is, is Unibet degene die uh, die die die, die met die die het, verlies voor de rekening Die maakt? Het mogelijk. <laughs> Kijk aan, Zeg, we gaan, we moeten weer even naar uh, zijn... Oh, Frank Wilaert, is er weer wat gebeurd? Ja, ik denk dat je nu een kleine glimlach op je gezicht krijgt. Want de bal ligt op de stip voor Excelsior. De Graaf achter de bal. Penalty keurig uitgelokt door Tim Vinken. Die uh, sloop langs Van Rijn en uh, stapte vervolgens keurig naar binnen. En Van Rijn is nog jong. Die trapte in die beweging van Vinken. Uh, liep een beetje tegen Vinken aan. Vinken ging onderuit. Daar komt de aanloop van de Graaf en de penalty gestopt door Vermeer. Dus heb ik geen goed nieuws voor je Frank helaas. En blijft het uh, 1-0 voor Ajax op Woudenstein. Omdat De Graaf de penalty mist zojuist uh, gegeven door scheidsrechter Van Boekel aan Excelsior. Zijn we uh, na een klein half uurtje, 26 minuten exact. Zelfs uh, nog steeds op een 1-0 voorsprong van Ajax op Woudenstein. Maar saai is het niet. Nee, nee de... het is inmiddels al niet saai meer, Er inderdaad. gebeurt wat, Frank, en dat, dat is prettig. Frank Lammers, je gaat dus zometeen naar de balie. Niet, niet nu al, neem ik aan, uh, nee, dat dus is te vroeg. Maar dan, dan kijken, en de mensen die het willen zien vannacht in Nederland... u kunt op de BBC kijken, film 1 ook nog, voor alle digitale kijkers gratis. Hè. Dat is prettig. Nou ja, Frank, laten we hopen en duimen dat het wat gaat worden. Ik hoop het ook. En ik blijf hier Door nog Oscars. heel even zitten, zo meteen, want dan komt de tune van langs de lijn. Ja, dan nou. moet je een uur wachten, hoor. Dat is Nee, Het Is dat pas om twee uur? Ja, ja, ja. We krijgen Peter Bos ook nog, de coach oh, van Ja, nou, Jammer. Maar nou, ja. Dat is te lang, maar dan luister ik hem thuis. In de, in de auto kun je ja. nog heerlijk... Dat is een sterke tune, hè? Dat is geweldig. Dat ja. mag Jij ook heb... nooit veranderen. Je hebt een keer de tune van te ogen gedaan, hè? Ja. Heel kort. Heel kort heb je die gespeeld, op ja. de radio. Goedenacht, vrienden. Zal ik nu dan de tune van Langs de Lijn zingen? Nap nou, probeer eens. Maar dat is nu nog niet. Want we krijgen eerst nog een uur. Govert van Brakel. Sport op Radio 1. Zometeen om twee uur de eredivisie. Excelsior Ajax. Daar komt dan toch nog de beslissing op de paal. En misschien 3-2 binnen. En dan wint Excelsior zelfs. ESV Vijenhoor. En dan komt het schot. En dan redding ik nog altijd de mogelijkheid van Bakal. En dan is die mogelijkheid voorbij. Twente Utrecht. Gaat naar de grond. Die wordt geholpen naar de grond. En dat op de strafschop voor Twente. En om half 5. AZ hier in V. En is er een volgende aanval. En hier zelfs nog een kans. En ook veel rennen Kuurne, Brussel, Kuurne. NOS langs de lijn. Zometeen om twee uur. Radio 1. Het nieuws.